de Stubinitschi met het NOS-journaal. Krediet-kredietwaardigheid van vijf Nederlandse banken verlaagd. Het gaat om de Rabobank, ING, ABN AMRO, Leaseplan en SNS Bank. Moody's zegt dat de afwaardering heeft te maken met de eurocrisis die voortduurt. Ook een aantal banken in België, Luxemburg en Frankrijk is afgewaardeerd. De vooruitzichten voor vier van de vijf Nederlandse banken noemt Moody's stabiel. Alleen voor ING is het vooruitzicht negatief. Zoetermeer en Delft luiden de noodklok over de verkoop van huurwoningen van Vestia. Als de woningcorporatie massaal woningen aan huurders verkoopt, dan blijven er te weinig huizen over voor mensen met een laag inkomen. Daarnaast raken mensen die hun huis willen verkopen dat niet meer kwijt. In een brief aan minister Spies van Binnenlandse Zaken stellen de betrokken wethouders uit Zoetermeer en Delft dat de woningmarkt enorm wordt verstoord. 42 ziekenhuizen ontwikkelen samen met een kleine zorgverzekeraar een nieuwe zorgpolis. Ze verzetten zich hiermee tegen de macht die enkele grote zorgverzekeraars hebben. Dat zegt de Vereniging van Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen in de Telegraaf. De ziekenhuizen verzetten zich tegen de visie van grote zorgverzekeraars als CZ en Mensies dat er te veel ziekenhuizen zijn in Nederland. Ze zien niets in de concentratie van zorg omdat mensen dan verder moeten reizen voor hulp. Welke kleine zorgverzekeraar de polis gaat aanbieden, wordt later bekend. VN-waarnemers in Syrië hebben gisteren de spookstad Haffa bezocht. Bij een eerdere poging werden de waarnemers beschoten. De afgelopen dagen werd er in Haffa gevochten door rebellen en regeringstroepen. De waarnemers zagen uitgebrande huizen, verlaten straten en kapot grote gebouwen. Over doden kon de VN niet zeggen. Het weer... Vooral vanochtend periode met regen, vanmiddag tijdelijk droger, later opnieuw buien met kans op onweer. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. De is Bakker van de ANWB. Er staan files op de 9 van Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Raasdorp 4 kilometer. En op de 12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij knooppunt Lunette 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Dee o dee, shadoon do, shadoo ba be ah ah dee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 CFM Jazz, een huppelende Sarah Von, opende vandaag in een zonovergrote Zandvoort de eerste uren van dit programma. En u gaat horen naar Adam Spoor en Fred Kroonsberg. Adam. Ja, Fred. Je bent wakker. Ja, goedemorgen Zandvoort. Vanaf een zonovergrote gasthuisplein... Hè? Ja, ja, mag nou, je wel zeggen. Zo kan je wel wakker worden met Sarah, Sarah Found, op de zondagmorgen. Nou, ik heb uh, een paar leuke dingen meegenomen, Fred. Ik heb ook mijn saxofoon meegenomen, dus misschien kan ik zondag nog even wat spelen. Nee, dan ga je wel op het uh, gastheidsplein uh, staan. Ja. <lacht> <lacht> nou, als je het maar opneemt, kunnen ze nog even lachen thuis. Maar goed, uh, ik heb uh, iets meegenomen van. Uh, van uh, Garde du Garde du is een, een, een formatie die eigenlijk bij toeval is ontstaan. De, de zanger, gitarist Freddy Lancer en saxofonist Barend Fransen... die hadden in, in, in, bij de E-wisseling hadden die snabbel in België. En ze speelden gewoon een beetje lounge met elektronische muziek. Daar werd een, een trackje van gemaakt en ze kwamen bij een maatschappij... Onder contract. En zo is het balletje gaan rollen. Uh, ze hebben een paar prachtige platen gemaakt. Maar ik wil er niet te veel over zeggen. Ze spelen 22 juli. Of ja, 22 juli in het uh, openlucht Theater in. Bloemendaal. en op de draaitafel ligt de, van de gouden LP uh, Love for Lunch. Ligt daar This of the Day en dat wordt gezongen door Dorana Alberti. Niet te verwarren met Willeke natuurlijk. van zon, zee, Zandvoort en Zandvriest. Samen met haar, uh, Wild is the Wind is I Love Your Portie van Nina Simone. Mijn favoriete nummers. Ja, ik heb hier uh, een heel leuk stukje op de draaitafel liggen. Uh, ja, het, uh, het, uh, we hebben natuurlijk ontzettend veel talenten in Nederland wat uh, de jazz betreft. En een daarvan is uh, natuurlijk ook een man die dus uh, een jonge man. Hij is net al pas 25 en hij heeft al een hele grote naam in de Nederlandse jazz zien, Maar hij is van oorsprong een hiphopper. En hij heeft uh, de jazz en de hiphop in een kleine fusie gebracht. Kaidman heet die uh, uh, Utrechtse jongen. van, uh, Zijn eigen naam is uh, Colin Benders. En uh, ik heb hier een, een leuk stukje van de LP uh, Hermit, de Hermit Sessions wat, uh, wat Platina uh, is geworden en dat nummer heet uh, Un Seu Voix Dit qu'il était fier de moi J'avais gagné au foot la première fois C'était les meilleurs temps à cette époque Là, les temps où t'es enfant, tous les galères, eux, ils n'existent pas T'imagines un nouvel jour qui commence Du moment que tu te lèves, tout fait mal Faut bientôt aller au taf et tu veux pas Mais il y a un fil là bas et elle te fait sourire Dans le rêve que tu as, donc tu vas Ou quand t'as eu tes premiers résultats Et ils étaient pas trop bien Ta mère t'a dit n'importe quoi, moi je t'aime quand même Ce système peut juger, mais sur mon visite Ils disent rien Ce sont les mémoires qu'on souvient dans la vie Certaines fois, elle est dure, mais on peut dire tant pis Y'a le mal qui existe, faut qu'on est sur Car qu'on se voit qu'on existe On met là juste pour une seule fois Y'a qu'une chose qui compte, la joie si tu crois qu'il y a plus que ça Recherche en toi, tu trouves qu'il y a juste la joie On met là juste pour une seule fois Y'a qu'une chose qui compte, la joie Il si s'agit pas d'argent, ni de moi, ni de toi J'ai qu'il y a juste la joie Souviens-de moi, comme je me souviens de toi, on avait 16 ans et moi je suis venu chez toi. Nos esprits étaient pas prêts pour ça, j'ai connu du vrai amour quand t'étais dans mes bras. Et chaque fois quand mes parents étaient là pour moi, quand j'ai pleuré dans leurs bras, pour toi, médicaments était la joie, quand j'y pense maintenant c'est cool. Ça, j'ai appris un bon valeur quand j'étais jeune déjà. On cherche beaucoup sur cette chemin qui est court. Et ça prend quand même courage, de décider au carrefour. Mais on est que humain, donc on peut faire des fautes. Si tu vois des obstacles, tu sautes. On n'a pas tellement beaucoup de choses à trouver Donc il faut pas mettre trop longtemps à chercher Car ça commence en toi Moi je peux dire déjà Que la fin des problèmes c'est de la joie On est là juste pour une seule fois Y'a qu'une chose qui compte de la joie Si tu crois qu'il y a plus que ça Recherche en toi Tu trouves qu'il y a juste de la joie On est là juste pour une seule fois Y'a qu'une chose qui compte de la joie S'il s'agit pas d'argent Ni de moi ni de toi Je t'assure qu'il y a juste de la joie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 staat 14 juli 1977 en dat is aangekondigd op deze langspelplaat onder de titel Oscar Peterson Jam en de bezetting was als volgt: Oscar Peterson op piano, Clark Terry op trompet, Dizzy Gillespie op trompet, Eddie Lockvall, ja Davis op de Tenorsax en Bobby Durham op de drums en Niels Pedersen op de bass. We gaan uh, nu luisteren naar een uh, nummer alet de song Get Out of My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 Bij niemand dat ik werd gezocht ja als u uh, dacht uh, met de, als u dit nummer uh beluisterd heeft en u dacht van bij uzelf, wat zou dat nou voor taal zijn? Ja, dat kan ik begrijpen. Want dit was in het Fries. En dat was uh, Nienke Laverman, de Friese vadozangeres En daarvoor hoorde u een experiment, want ik had mijn saxofoon heb ik meegenomen. En dan hebben we begeleidingsplaatjes en onze technicus uh, Fred Kroosberg, die was er ontzettend mee bezig. En, uh, we wisten niet of het allemaal goed doorgekomen is, maar we zijn net door een luisteraar gebeld dat het geluid goed was en... En uh, uh, uh, ik heb even I'm in the song, Go Out of My Heart gespeeld. En dat was van Duke Ellington. Uh, nou, Flet, uh, ga je gang, hè? De volgende. Ja, ik heb uh, in mijn handen een prachtige uh, CD van Jimmy Smith. Hij was een groot idool, idool in mijn uh, jeugd. Waarin hij beroemd werd met Rock on the Wild Side. Oh, herinner nee. hey. nog ja. een hele hoop mensen. En, uh, maar ik weet wel uh, dat al onze ouderen, ouders... En de omgeving in de buurt het een vreselijk nummer vonden. Maar dit swingt, laat, zal ik u vertellen. Jimmy Smith met het nummer Thruth. Love but don't you throw it in the deep blue sea Said you're loving me, and later my fallen man. Never said you're loving me, you later call my fallen man. Baby, you were drinking your white light now, talking all out your head. Are you said, baby, baby, baby, daddy, that's all right, baby, Daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, that's all right with me You can have my juicy and love me, don't you? Throw it in the deep blue sea Give me that break van de cd uh, A Tribute to George Gershwin, uh, Lady Be Good van, met Jerry Mulligan, Lee Connets en Chad Baker en uh, we gaan na het, uh, het nieuws gaan we nog een paar stukken van deze prachtige Gershwin cd uh, draaien